7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Lance Armstrong zegt, ik heb de doodstraf. Extra geld ouderenzorg komt vaak niet goed terecht... en Amerika vervangt omstreden naaktscanners. Lance Armstrong vindt dat hij met zijn levenslange schorsing... als wielrenner de doodstraf heeft gekregen. Dat zei hij in het tweede deel van zijn gesprek met Oprah Winfrey. Ik heb straf verdiend, zei Armstrong... maar ik weet niet zeker of ik de doodstraf heb verdiend... Het tweede deel van het interview was persoonlijker dan het eerste. Armstrong raakte één keer geëmotioneerd. Dat was toen hij vertelde hoe hij zijn dopinggebruik opbiegde... aan zijn zoon van 13, die hem altijd had vertrouwd. Het meest vernederende moment van de afgelopen maanden... was volgens Armstrong dat hij het bestuur van zijn stichting... Livestrong moest verlaten. De stichting was mijn zesde kind, zei Armstrong. Ik wist dat het beter was dat ik opstapte, maar het deed vreselijk veel pijn. De oudwielrenner ontkende verder dat hij heeft geprobeerd... het Amerikaanse antidopingbureau om te kopen... En hij zei tegen Oprah Winfrey dat hij nu in therapie is, want mijn leven is een rommeltje. Premier Rutte zou het heel ernstig vinden als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt, dat zei hij met het op morgen. De Britse premier Cameron zou gisteren in Nederland met een toespraak zijn visie geven op de EU, maar dat ging niet door vanwege de situatie in Algerije. Wat Cameron zou gaan zeggen is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een zeer kritisch verhaal geweest. Partijgenoten van Cameron pleiten openlijk voor een vertrek uit de Unie. Volgens Rutte zou het heel slecht zijn voor de EU en ook voor de Britten zelf... en noemde Groot-Brittannië een trouwe Europese bondgenoot... en wil zich ervoor inzetten dat dat ook zo blijft. Extra geld voor de ouderenzorg wordt vaak niet gebruikt... om meer handen aan het bed te krijgen, dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het vorige kabinet stelde op verzoek van de PVV... 370 miljoen euro beschikbaar voor extra personeel. Uit een enquête van Abfacabo FNV bleek al dat veel verpleegkundigen... daar weinig van hebben gemerkt... Tade concludeert nu dat veel instellingen het geld hebben besteed aan consultants, cursussen en software. Ze durven geen mensen aan te nemen omdat ze bang zijn dat de politiek het geld weer wegneemt. Vliegtuigfabrikant Boeing stopt voorlopig met de levering van het type 787, de Dreamliner. De afgelopen twee weken ontstond in twee toestellen brand nadat de accu's oververhit waren geraakt. Het gaat om een nieuw soort accu die lichter en krachtiger is dan conventionele accu's. Waarschijnlijk raakten ze oververhit doordat ze te sterk werden opgeladen. Technici onderzoeken nu hoe dat komt. Alle Dreamliners worden nu aan de grond gehouden. Wereldwijd gaat het om 50 toestellen. Boeing zegt pas weer Dreamliners te gaan afleveren als ze ook weer mogen vliegen. De productie gaat intussen gewoon door. Er zijn meer dan 800 Dreamliners besteld. De Italiaanse fabrikant van de Vira-treinen stuurt 30 technici naar Nederland. Ze komen helpen bij het onderzoek naar de problemen door ijsvorming. De bodemplaten van de Vira raken daardoor beschadigd. Er worden nu testritten gedaan met camera's onder de treinen. Vanwege de problemen rijdt de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel op zijn vroegst pas dinsdag weer. In de SLK-klinieken in Heilbronn heeft nog een omstreden arts gewerkt... behalve de neurologianse stuur en een vakgenoot. De derde is de Nederlandse maagchirurg Nick R. Die was in het Scheperziekenhuis in Emmen ontslagen... nadat vijf patiënten waren overleden na een maagoperatie. Tegen hem loopt nog een strafzaak in Nederland. Amerika stopt met het gebruik van omstreden scanners op luchthavens. Op de scanners zijn passagiers naakt te zien. De autoriteiten hadden de fabrikant opgedragen... de software voor juni aan te passen... zodat het scannen automatisch gebeurt... en er geen beveiligers meer naar de beelden hoeven te kijken. Maar de fabrikant zegt dat dat niet lukt. De 174 apparaten worden nu vervangen door andere scanners... die verborgen objecten weergeven op een virtueel lichaam. De omstreden scanners werden in gebruik genomen... na een mislukte aanslag in 2009... De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs. Het zijn twee Koerdische mannen. De vrouwen onder wie een medeoprichter van de PKK werden op 10 januari gevonden. Ze waren alle drie door het hoofd geschoten. Vorige zaterdag demonstreerden duizenden Koerden in Parijs tegen de moordaanslag. In de Oostvaardesplas is voor het eerst een otter gezien. Het dier is deze week waargenomen door een camera. Volgens staatsbosbeheer is de komst van de otter een compliment voor de waterkwaliteit in het Flevolandse natuurgebied. Waarschijnlijk komt het dier uit de weerribben... waar tien jaar geleden otters zijn uitgezet. Dat er één naar Flevoland is verhuisd... is volgens Staatsbosbeheer te danken aan de ecologische hoofdstructuur. Dat is een netwerk van verbindingen tussen natuurgebieden. In heel Nederland leven naar schatting zo'n 60 otters. Het weer in het noorden kans op wat zon. Verder is het bewolkt en in het zuiden kan wat sneeuw vallen. Blijft een graad of drie vriezen. Er dus staat een snijdende oostenwind, waardoor het kouder aanvoelt. Ook morgen veel bewolking...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 Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl. Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang. Daarom is een bandencheck bij Citroën nu gratis. En als uw banden aan vervanging toe zijn... ontvangt u 50% korting op iedere tweede band tijdens de Citroën Dealer Deals. Zo kunt u dankzij onze experts veilig blijven rijden. Daarnaast betaalt u maar 29 euro voor een APK... Ga dus snel naar de Citroën-dealer, want niemand kent uw Citroën beter. Citroën. Creatieve technologie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 19 januari. De biecht gaat verder en de traan is ook gekomen in deel 2 van Lance Armstrong. Het verhaal. In Algerije wordt nog steeds gevochten. De situatie is onoverzichtelijk, maar Lex Rundekamp heeft de laatste details. De voetbalcompetitie is weer begonnen, de winterstop is voorbij. En meteen twee opmerkelijke zaken. Peck Zwolle wint van PSV en Erik Pieters gaat volledig door het lint... nadat hij een rode kaart heeft gekregen. viera treinen rijden niet en naar nu blijkt heeft het Italiaanse bedrijf... dat de treinen maakt ook een bedenkelijke reputatie. Straks onze correspondent daarover. En het ziekenhuis in Helbron heeft opnieuw wat uit te leggen. Nu een arts die in Nederland vijf doden op geweten heeft... Daar toch aan de slag kon. Tot half negen is dit het NOS Radio 1-journaal. We Met spanning werd uitgekeken naar nacht 2 van het grote Lance Armstrong interview. En verslaggever Floris van Hoorn keek voor ons mee. Yes or no? Did you ever take banned substances. To enhance your cycling performance Yes. Yes or no? Was one of those banned Het eerste deel substances. van het gesprek dat Oprah Winfrey had met Lance Armstrong. Het zette de sportwereld op zijn kop. Lance bekende er lustig op los. In de tweede uitzending sprak hij vooral over de gevolgen van zijn zonde. Bijvoorbeeld het gedwongen vertrek bij Livestrong, de door hemzelf opgerichte stichting ter bestrijding van kanker. Voor de Amerikaan was dat de meest pijnlijke ervaring in tijden. De foundation was zoals mijn zesde kind. En om die beslissing te maken en te stappen was... That was groot. in dit From Grace. Has that, been the that was the lowest. Ook de invloed die het dopinggebruik had op zijn familie passeerde de revue. Zijn moeder had eronder onder te lijden. She's a mm -hmm. I, She's not the type of person that would call me up and say, Lance, I'm a wreck. But my stepfather called me and said, Your mom's having a really hard time. En zijn 13-jarige zoon Luc verdedigde hem. At that point, I decided I have to say something. This is out of control. Mm -hmm. Het was het meest emotionele moment van het interview. Hij moest zijn misstappen opbiechten aan zijn kinderen. En vroeg zijn zoon hem niet meer te verdedigen. I said, don't defend me anymore. Deel 2 van het interview had geen onthullingen, wel ontkenningen. Armstrong bestreed de uitspraken van USADA-baas Travis Tiger dat hij geld had geboden aan het Amerikaanse antidopingbureau. Were you trying to pay off USADA? No. That's not true. That is not true? That is not true. And in the thousand page reason decision that they mm -hmm. issued, there was a lot of stuff in there. Yes. Everything was in there. Why wasn't that in there? Pretty big story. Hij gaf ook toe dat hij een heleboel mensen excuses is verschuldigd en dat zijn straf verdiend is. Maar wel zwaar. So I got a death penalty and they got uh Meaning you can, six can never months compete again. In anything. And yeah. that's not I'm not I'm not saying that that's unfair necessarily but i'm saying it's different zijn levenslange schorsing voelt als de doodstraf en omdat hij toch weer wil gaan sporten hoopt hij dat die straf ooit nog eens wordt teruggedraaid al rekent hij daar niet op are you hoping with this this conversation your admission your saying you wish you'd done things differently with yosada that your lifetime ban from competition will be lifted are you hoping that uh selfishly yes mm -hmm. Maar realistisch denk ik dat dat zal gebeuren. En ik moet dat Ik moet dat. Na twee afleveringen van Oprah Winfrey's talkshow weet de sportwereld nu eindelijk wat het al een tijd vermoedde. Lance Armstrong heeft gesproken en is sportief uit de kast gekomen. De Amerikaan zelf is ervan overtuigd dat het hem een beter mens zal maken. Voor de tweede keer: Did this help you become a better human being? Zonder a doubt. Zonder a doubt. And again, uh, this happened twice in my life. When I was diagnosed, I was a better human being after that. And I was a smarter human being after that. And then I lost my way. You lost your way. Cause and, you here we, and here's the second time. Lens Armstrong vannacht. Gio Lippens in de studio heeft ook het hele interview bekeken. Gio, eigenlijk viel het qua nieuwswaarde een beetje tegen. Heel erg tegen. We hadden er iets meer van verwacht. Ja. Aan de andere kant was gisteren een promo na afloop van die eerste aflevering... Hè, waar toch het een en ander aan vuurwerk in zat... Ja, en als je daar naar keek, dan wist je van, het wordt, uh, wordt emo-tv uh, de volgende dag. Uh, er zitten veel dingen in over die familie. Nou ja, je hoort het net al in die fragmenten. Uh, er zit eventueel een momentje van emotie in. Uh, ja, het leek een beetje veel op de opera, Winfrey shows, uh, zoals we die kennen. <laughs> Met publiek erbij en uh, ja. ja, een hoop emotie. Maar goed, een hoop emotie. Ik hoorde een traan, het waren niet ja. veel tranen, of was, was het een soort snik? Het, het, het was een soort snik. Eh, bedoel, het, was, het, was, het was geen echte, echte echt tranendal. En, en, en je zag ook geen tranen over zijn wang rollen. Uh, nooit gedacht dat ik daar trouwens ooit eens een keer... in een radio uitzending <laughs> over zou praten. Maar, maar ja, dat, dat moet je toch met dit soort uh, uh, uh, programma's... Ja. moet je dat blijkbaar doen. Maar of die emotie oprecht was... Het, het, het was emotie. En dan kun je dus gaan speculeren. Was het nou gespeeld? Was het oprecht? Maar hij brak inderdaad even toen hij het had over zijn zoon Luca. Je hoorde dat fragment net. De zoon tegen wie die duidelijk moest maken dat uh, ja, de handel en wandel van Pano... in het verleden niet echt geweldig uh, schoon waren geweest. Maar alles wat we misschien hadden verwacht op basis van uh, publicaties vooraf... namelijk beschuldigingen richting de internationale wielerorganisatie... misschien andere namen van mensen die veel hebben gebruikt... Allemaal niet aan de orde geweest. Het bleef totaal achterwege. En op het moment dat er al eens een keer een naam genoemd werd... dan werd er weer heel snel aan voorbij gegaan. Uh, Oprah Winfrey vroeg op een gegeven moment recht op de man af... waren er meer mensen die wisten van jouw fraude, van jouw bedrog in die tijd... Uh, dan jij zelf. En toen zei hij volmondig ja. Dan verwacht je meteen natuurlijk de tweede vraag. Wie dan? En die vraag die kwam niet. En dat was heel vreemd. Uh, we hebben het vermoeden dat er mogelijk een knip uh, heeft gezeten in het uh, programma, dus dat er een stuk is uitgeknipt. Zou zomaar kunnen, hè? met de druk die er bovenop lag. Advocaten die aan de zijkant hebben meegekeken. Uh, hoewel ze bij Oprah Winfrey beloofd hebben, of in ieder geval toegezegd hebben, dat er niet gesneden zou worden in het uh, programma. Maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dat wel gebeurd is. En dat daar misschien dingen geroepen werden die misschien wel heel slecht zouden uitkomen. Ja. Nou ja, wat je denkt, uh, het is een bekentenis, en een bekentenis moet toch een beetje gepaard gaan met onthullingen in die zin... dat je inzicht krijgt in hoe het systeem heeft gewerkt. Ja, en dat inzicht hebben we totaal niet gekregen. Uh, hij heeft gisteren inderdaad... die, die fameuze 50 seconden, dat, dat minuutje aan het begin van het programma... daar heeft hij eigenlijk alles bekend wat hij te bekennen had. En dat ging dan met name over het eigen dopinggebruik. Daarna heeft hij wel eens een keer gezegd... het was as easy as can be. Uh, het was uh, de banden vol pompen, uh, de bidons vullen met water... En ja, ook even uh, even even even Epo nemen. Ja. Maar dat was het dan. Maar voor de rest de hele systematiek. De naam Johan Bruineel. niet één keer de gevallen. Ploegleide. Ja, niet een keer gevallen in in in, in, in beide afleveringen in een gesprek van 2,5 uur. Dat lijkt mij heel vreemd als Johan Bruneel inderdaad... de rechterhand was van Lance Armstrong... de man die hem altijd begeleid heeft maar met zijn toerzegen. als je dat dan zo uh, ziet... Uh, is het hem dan alleen te doen omdat hij weer kan sporten? We hoorden uh, het woord... ik heb de doodstraf gekregen... omdat hij levenslang een verbod heeft... om eigenlijk uh, in competitieverband ja. te gaan sporten. Is het hem daar dan alleen om te doen? Ja, hoewel die daar ook wel heel realistisch is. Hoor. Hij heeft uh, vandaag ook echt heel duidelijk gezegd... Uh, ik geloof niet dat het reëel is. Dat ik, ik kan het niet verwachten... dat uh, die straf verlicht gaat worden. Dus dat ik van die levenslange schorsing afkom. Maar hij wil het wel. Ja, ja. Hij zegt, uh, ik wil op mijn vijftigste de marathon van Chicago lopen. Uh, hij zegt, ik mag nu nog niet eens meelopen met de Austin 10K. Een uh, hardloopwedstrijd daar, een 10 kilometer loop in Austin. Daar mag hij niet eens aan meedoen. Ja, hij wil sporten en dat kan niet. Na deze tweede aflevering en laatste ook, uh, zijn er verder reacties? Want men kan nu de balans opmaken in Amerika en in de rest van de wielenwereld. We hebben vannacht, uh, nadat we dat netwerk hebben bekeken waar, uh, uh, waar dit verhaal op was... hebben we CNN maar even opgezet en daar was Betsy. Andreou hing daar, nou, ik denk wel een uur lang aan de lijn. Daar werd mee gesproken. Uh, was weer die behoorlijk heeft het een behoorlijk aangeslingerd. He? Die heeft het aangeslingerd, ja. Is een van de mensen. He. David Walsh is natuurlijk uh, de, de, die journalist. De, de journalist die, die, die het verhaal en het boek natuurlijk heeft geschreven, LA Confidential. Maar Betsy Andreu ja, die heeft in de tijd uh, behoorlijk wat uh, opgerakeld door uh, te roepen dat Lance Armstrong in het ziekenhuis zou hebben gezegd tegen de artsen wat verdoping die allemaal had gebruikt. Mm. En uh, dat er is heel veel over haar heen gekomen. En wat zijn ze? Ja. Die is nog steeds hartstikke boos op Lance Armstrong. Dat kun je merken, want hij heeft er nu 40 minuten gebeld... om het goed te maken, maar dat is niet gelukt. En toch zegt ze op het einde dan weer, en dat is dan wel All-American... Ja, dat ze toch langzamerhand wel een beetje medelijden met hem begint te krijgen. Dus daar zie je dat alweer kantelen. Het is een publiciteitsoffensief. Het is een, een, een charme-offensief charme van Lance Armstrong. Dat, dat probeert hij volgens mij met dit verhaal te bereiken. Misschien is het hem nog gelukt, ook goed. In ieder geval, uh, jij hebt het gezien, wij zijn erover bij gepraat. Dankjewel je Lippens. Graag gedaan. Geen toertochten nog in Nederland, dan hebben we het over het schaatsen. Echt hard vriest het ook niet, maar mensen willen wel schaatsen. We zijn live in Friesland. Er zijn geen files, doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Iedere dag weer ontvluchten honderden Syriërs het geweld in hun land. Als we naar Jordanië uitwijken, komen ze in het Zatari-vluchtelingenkamp. Door geldgebrek is daar tekort aan van alles. De situatie is dus zo slecht dat sommige vluchtelingen weer weggaan. Onze correspondent Sander van Horen was in het kamp. Om het hele kamp staat een hek en je kunt alleen maar door controlepunten van het Jordaanse leger naar binnen. En meteen op bij een van die ingangen is een opstootje. Mannen, een stuk of twintig, vertellen verhit dat ze weg willen. Weg uit het kamp. Maar ze worden niet doorgelaten. Waarom is het verboden om weg te gaan, zegt er eentje. En we willen weg, want er is hier niets voor ons. Geen faciliteiten, geen elektriciteit. Al het extra is hartstikke duur en we sterven van de kou. Dan, zeggen meerdere mannen, sterven we liever in Syrië. Koud is het hier inderdaad. Het kamp met ongeveer 50.000 vluchtelingen... strekt zich uit in de woestijn van Noord-Jordanië. De ijzige wind heeft hier vrij spel. Vorige week spoelde tenten weg door de zware regenval. Sneeuw was er ook en de winter is nog niet afgelopen. De Hoofdstraat ziet er toonbaar uit. Sinds kort mag er gehandeld worden in het kamp. En dus zie je dat er aan beide kanten langs die Hoofdstraat winkeltjes komen. Met golfplaten wordt er overal een uitbouw getimmerd voor de tenten. En zo zijn de kappers verschenen. Van laffelstalletjes. Deze man timmert aan een overkapping voor een hele kleine supermarkt. dat. Ik kom uit Dera, zegt hij. En ik ben hier al een lange tijd. Er is geen gas om te koken, geen elektriciteit. Ik weet niet waarom de wereld ons in de steek laat. Dat is ook het gevoel een klein stukje verderop in die hoofdstraat... waar de Fransen en nog weer iets verderop de Marokkanen klinieken hebben. Ook in tenten. Voor die Marokkaanse kliniek een rij met vrouwen met baby's... die ze in dikke tekens hebben gewikkeld. De vrouwen worden weggestuurd. Al de hele morgen wachten ze op babyvoeding. Maar die is er nu niet meer. Nu moet ik morgen terugkomen, zegt een vrouw van 24 met holle ogen. Als je de hoofdstraat uitloopt, zie je het water van de regen van vorige week nog liggen. Sommige mensen hebben een soort guldjes rond hun tent gegraven... in de hoop dat die het water afvoeren tijdens de volgende regenbui... Ondanks de vrieskou lopen veel kinderen op slippers. De teentjes bieden dan eigenlijk helemaal geen bescherming. Je ziet wel als je verderop in het kamp komt... dat er ook bouwketen worden neergezet. Maar dat zijn er nog volstrekt onvoldoende. De vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft de grootst mogelijke moeite... om het geld bij elkaar te krijgen. En elke dag komen er nog duizend vluchtelingen bij in dit kamp. Ik ontmoet een vrouw die hier nu drie dagen is en zegt ze het valt tegen... Er zijn minder faciliteiten dan ik gehoopt had. Geen goede badkamers of wc's en bovendien zijn ze ver weg van de tent. Dus s'nachts is het moeilijk om daar naartoe te gaan. Het is zo koud bovendien dat we de halve nacht wakker zijn. Ik kom uit Damascus, zegt ze, uit de omgeving van Damascus. Ons huis was getroffen. Ik had gedacht dat het in Jordanië makkelijker zou zijn. Ik ben hier met vier kinderen. Mijn man is hier ook, maar die zit in een ander kamp omdat hij bij het Vrije Syrische Leger zit. Ik hoop dat we allemaal uiteindelijk terug zullen gaan naar een veilig en vrij land. Zegt ze, er is geen land zo mooi als Syrië. Verslag vanuit Jordanië over Syrië dus, van correspondent Sander van Horen. In de SLK-kliniek in Heilbronn heeft naast die ex-neuroloog Ernst Jansen steur een tweede ontstreden Nederlandse chirurg gewerkt. Het gaat om Nick R., een voormalig chirurg van het Scheepersziekenhuis in Emmen. Vijf mensen overleden nadat ze bij hem een maagverkleining hadden ondergaan. We gaan over praten met onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Wouter, wanneer werkte deze meneer in dat ziekenhuis in Heilbron? Nou, het gaat bijna inzien om twee ziekenhuizen in, in de buurt van Haalbron. Eentje daarvan hoort inderdaad bij hetzelfde concern... als de kliniek waar Jan Steur heeft gewerkt. In het ene ziekenhuis werkte deze Nick R. in 2009... en in het andere... Van juli tot november 2010, dus een aantal maanden in 2010. Uh, en daar hebben ze daarna het contract met hem beëindigd. omdat er tips binnenkwamen. Het waren anonieme tips over fouten. die de arts gemaakt zou hebben. Uh, dat heeft het ziekenhuis nu bevestigd. Maar ze willen nog niet zeggen. Wat, om wat voor fouten het daarbij ging. Dus ook niet of dat vergelijkbare fouten zijn. Uh, waar we Nick er in Nederland van kennen. Ja, maar 2010 hebben we het uh, al. Ja. En dat wordt nu pas bekend. Ja, dat komt door alle publiciteit rond janssen Stuur. Hè. Wij hebben twee weken geleden gemeld dat in een kliniek in Heilbron... de Nederlandse neuroloog janssen Stuur werkt. Die is toen meteen ontslagen, maar daardoor zijn de plaatselijke media... er veel over gaan schrijven. En sindsdien pas melden zich ook bij die andere kliniek... mensen, eh, patiënten die klachten hebben na een behandeling door janssen Stuur. En dus nu ook kwam pas iemand met een tip eh, over... dat er een andere omstreden Nederlandse arts in de regio werkte. In twee ziekenhuizen in de buurt van Helbron en de regionale krant daar, de Heilbron... Stimmen met wie we ook steeds de informatie uitwisselen. Die krant die kreeg de tip. Ze zijn toen met een foto weer naar het ziekenhuis gegaan. waar deze Nick erg gewerkt zou hebben. En medewerkers herkenden hem toen. en daarna bevestigde dan, uiteraard, precies dezelfde procedure. daarna bevestigde ja. het ziekenhuis dan dat er daar inderdaad gewerkt had. En het is misschien ook wel precies dezelfde procedure waarom hij daar kon werken, namelijk het ontbreken van een zwarte lijst. Precies, het komt omdat hij een Duitse werkvergunning had als arts. En die had hij al voordat hij in Emmen ging werken. Dus überhaupt voordat hij in Emmen kon worden ontslagen. En zo'n werkvergunning die blijft dan in principe een leven lang geldig. En inderdaad, wat je zegt, net als bij Jansen Steur blijkt hier weer heel pijnlijk. Hoe bizar het is dat er geen Europese zwarte lijst bestaat. Waardoor je in andere landen kan zien of iemand in een ander Europees land is geschorst of ontslagen. Waardoor je dus inderdaad in Duitsland ongehinderd door kan werken nadat je in Nederland tegen de land bent gelopen. Maar hij heeft het ook niet helemaal goed gedaan. In Duitsland heb ik begrepen, want in Duitsland is deze arts er ook al eens een keertje veroordeeld omdat er een operatiedoek in een buik achter was gebleven. Precies, hij is in Duitsland. De Duitse justitie heeft hem dat betreft beter gedaan. Want die heeft hem intussen in al meteen veroordeeld... vanwege een doekje dat hij in de buik had overgelaten. Maar dan krijg je weer een andere bijzonderheid van het Duitse systeem. Namelijk de registratie van artsen. Die gaat hier per deelstaat. Andere deelstaten worden dus ook niet eens automatisch op de hoogte gesteld. En dat komt door die grote rol die de deelstaten hebben... bij dingen als het toezicht op de medische zorg. En dat zag je anderhalf jaar geleden ja. bij de EHEC-crisis. Bacteriën in groenten. De eerste weken werd daar ook nauwelijks informatie uitgewisseld. Ten tweede is de privacywetgeving in Duitsland heel streng. En inderdaad, opnieuw, er is ook geen Europese zwarte lijst. En niet eens een Duitse. Uh, het is echt een maas in de wet. Een gat in het toezicht, kun je zeggen, hier in Duitsland. Waar dit soort mensen gebruik van maken. En wordt er geen discussie over gevoerd in Duitsland? Ook niet naar aanleiding van deze gevallen? Nou, het punt is een beetje dat het gaat over twee Nederlanders die ook al bekend waren. Dus waar wij nu meteen kunnen zeggen, zie je wel, dat zijn die mensen die wij al kennen in de Nederlandse media. Uh, daarom leidt het in Nederland tot ophef. Maar er zijn natuurlijk ook wel dubieuze Duitse artsen die op deze manier steeds ergens anders gaan werken. Uh, misschien dat in dit geval toch het via Europa moet gaan, denk ik, in het belang van de open grenzen die Europa uh, voorstaat. Om Duitsland toch eens meer onder druk te zetten om te kiezen voor de veiligheid van patiënten in plaats van de privacy van artsen. Dankjewel Walter. Wat Wouter. Wouter Meijer was dat vanuit Berlijn. Van Berlijn naar Friesland, het is maar een paar uur rijden. Er zijn uh, geen officiële toertochten, want het ijs is nergens dik genoeg om heel veel mensen te dragen. Maar schaatsliefhebbers gaan natuurlijk toch op zoek naar mogelijkheden om te schaatsen. Jeroen de Jager is nu bij de Jan Durkspolder bij Ernewoude. Jeroen, want er ja. worden veel mensen verwacht en er is geen schaatstocht. Nee, precies. Maar uh, ze hadden dat wel heel graag gewild uh, hier uh, in die polder. Uh, want ze zeggen het ijs is gewoon hier... Goed genoeg. Daar hebben ze overleg over gehad met de IJsbond en met uh, dus de Friese IJsbond en met de KNSB? En die hebben toch gezegd: nee, dat gaat niet door. Want als er dan hier wel een toertocht wordt gehouden, de enige van heel Nederland, dan wordt het hartstikke druk. En dan hebben we problemen mee. Dus uh, vandaar. Maar ja, we gaan het toch meemaken vandaag. Dat hier denk ik toch heel veel mensen naartoe zullen komen. En het ijs, uh, Bert, ja. ik sta hier. Um, bij de sloot die toegang geeft tot de polder. Ik durf die sloot niet over zonder dat meneer Agen veldboom erbij is. Want die kent hier het gebied. Uh, maar het klinkt best goed hoor. Dat is stevig. <lacht> en, uh, ja, zo ging je ja, gisteren ook met Mark Robin Visser. Hè? En nee, en nee dat, dat ze ga ik niet door. doen. Dat ga ik echt niet doen, Bert. Nee, <lacht> ik ga er niet, uh, niet in. Ik zie wel een scheur daar. Dus, uh, en dan kun je aan die scheur zien dat het toch wel een centimeter of 5, 6, 7 dik is. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat ik hier straks uh, over ga steken en dan die polder uh, inloop. Waar een route dus is uitgezet uh, op, uh, op dat ijs van twee keer zeven kilometer. Waar je volgens mij vandaag prachtig uh, kunt schaatsen. Maar ja, als daar duizenden mensen naartoe komen, dan is de vraag: wat gebeurt er met dat ijs? Daar gaan we straks na half acht over praten met uh, A. Veldboom die hier woont en die dus niets organiseert, mensen. Er wordt niets georganiseerd. Niet, kom niet, kom niet op... naar gaan. Kom Precies. niet hier naar, die, uh, naar dat Eerwald. Want uh, er is niks, maar <lacht> er ligt wel een hele mooie ijs. Uh, luister, luister gewoon <lacht> naar Jeroen hoe het er aan toe is dus. later deze uitzending. Ja. Ik heb voor half acht nog één onderwerp: dat gaat over Israël. Want komende dinsdag gaat Israël naar de de stembus doen ze om een nieuw parlement te kiezen. Gespannen relatie met de Palestijnen is lang niet het enige dat de Israëliërs bezighoudt. Vooral jongeren winden zich op over veel binnenlandse zaken, zoals de uitzonderingspositie van orthodoxe joden. Het verslag is van Roel Pau vanuit Jeruzalem. Sommige jongeren willen helemaal niks zeggen. Op de Sabbat praten met de journalist is niet in overeenstemming met hun orthodoxe Joodse overtuiging. Maar drie anderen die vinden dat er nooit naar ze wordt geluisterd... lopen juist helemaal leeg. Right, as as We zitten op een van de weinige terrassen die vanavond open zijn... in het uitgaanscentrum van Jeruzalem. David studeert natuurkunde, Baruch en Alex allebei geografie. Ze zijn rond de twintig en gaan zeker stemmen. Ik ga zeker stemmen. Leerhoek, het is een liberale partij. Free translation, Green Leaf. De naam Groenblad was in het begin heel letterlijk. en sloeg op de wietplant, want de partij vond dat wiet gelegaliseerd moest worden. Maar inmiddels gaat het ook over het milieu, over vrijheid van meningsuiting, dat soort dingen. Democratie. Democratie heet dat. Which is something that's kind of in, Israel, in our eyes. En volgens Baruch is die op dit moment in Israël ver te zoeken. Why? Too much war, too much hate. De oorlog door haat. Too much religion. Ja, waar well. <laughs> yeah, is religie een obstakel voor democratie? Religie is de oppositie van democratie. Basically, you have a religion that says we're better than everybody else. En door te veel religie vult Alex aan. In Israël, de staat zelf, is religieus. Israël kent geen scheiding van kerk en staat. Je kunt niet trouwen zonder een rabbi. Look, it's Friday now. There are no buses. En op vrijdag rijdt er geen bus. Voor Alex zit er ook nog een persoonlijk tientje aan. My father is Jewish, but my mother is not. So I'm not considered Jewish. By... Okay. Yeah. So I kan get married here. I get buried like in a special place in the graveyard. Haar vader is Joods, haar moeder niet. Dus volgens de wet zij zelf ook niet. Dat betekent dat ze niet in Israël kan trouwen en niet zomaar overal begraven kan worden. Terwijl ze bijvoorbeeld wel in het leger heeft gediend. That is my main problem. You have citizens that do not have equal rights. That yeah. is not a democracy. No how you put it. Dat een land burgers ongelijk behandelt op grond van hun religie, dat is geen democratie, zegt ze. En dan heb je aan de andere kant leeftijdgenoten die naar een theologische opleiding gaan en daarom vrijgesteld zijn van militaire dienst. We're studying Bible and basically fuck this country and send them to work. They have eight, kids per family. I don't want to support that. En orthodoxe gezinnen waar ze acht, tien kinderen hebben en geen werk. Alex wil niet dat haar belastinggeld daar naartoe gaat. Them. GroenBlad heeft drie, vier keer aan verkiezingen meegedaan en nog nooit een zetel behaald. En de verkiezingen van dinsdag zullen de positie van de rechtse en religieuze partijen hoogstwaarschijnlijk alleen maar versterken. The only real prime subject in any election is about security, issues. War, not war peace, not peace. En dan is het ook nog zo dat de onderwerpen die deze drie jonge liberalen belangrijk vinden, het altijd afleggen tegen het verkiezingsthema en dat is veiligheid. Zo jong en nu al geen enkel vertrouwen meer in hun politieke leiders. My plan is basically finishing my first degree and get my master's done somewhere abroad, apply for citizenship. So I always say I love the land, I don't like the country. Weggaan is dan nog de enige optie. Of wachten op een wonder. If some miracle would happen and Israel would become actually a liberal country, then yeah, no reason to leave. It's a nice place to live. Het is voorlopig best een prettige plek om te leven, al dus deze jongeren. Komende dinsdag dus de verkiezingen in Israël. Straks alles over de Vira, de probleemtrein. Stel, u organiseert een prachtig publieksevenement. Maar hoe komt u aan dat prachtige publiek? Daar is een effectieve oplossing voor. Adverteer met uittips op radio 1, 2 en 5 en 3FM in de bekende rubriek Lekker weg in eigen land. Meer informatie over Lekkerweg in eigen land vindt u op de website van ziltezakenalekmaar.nl Dit weekend is het feest in jouw tuin, want dan is de nationale tuinvogeltelling. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar vooral belangrijk voor onderzoek naar de vogelstand. Laat jouw vogels dus meetellen. Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Wielrenner Lance Armstrong vindt dat hij met zijn levenslange schorsing als wielrenner de doodstraf heeft gekregen. Dat zei hij in het tweede deel van het gesprek met Oprah Winfrey. waarin hij zijn dopinggebruik opbiechtte. Ik heb straf verdiend, zei Armstrong. maar ik weet niet zeker of ik de doodstraf heb verdiend. Armstrong mag de rest van zijn leven niet meer aan sportwedstrijden meedoen. Extra geld voor de oudere zorg wordt vaak niet gebruikt om meer handen aan het bed te krijgen, dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het vorige kabinet stelde 370 miljoen euro beschikbaar voor extra personeel. Maar veel instellingen hebben het geld besteed aan consultants, cursussen en software, schrijft het AD. Ze durven geen mensen aan te nemen omdat ze bang zijn dat de politiek het geld weer weghaalt. De gemeente Amsterdam wil geen ambtenaren die lid zijn van motorclubs als Hendels, Angels of Satudara. Ambtenaren die weigeren om hun lidmaatschap op te geven... dreigen te worden ontslagen, schrijft de Telegraaf. Begin januari werd een health angel van de afdeling Haarlem veroordeeld... tot acht jaar cel voor het plegen van een aanslag met een handgranaat. Volgens de Telegraaf werkt deze man als ambtenaar in Amsterdam. Hij zou door de gemeente zijn geschorst en wordt waarschijnlijk ontslagen. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment vrijwel overal bewolkt, droog... en er staat een koude oostenwind. De temperatuur ligt nu gemiddeld rond min drie graden. Ook vanochtend blijft het weerbeeld grijs. Het is bewolkt en droog. En vanmiddag komt daar ook maar weinig verandering in. Al komt toch hier en daar de zon nog even tevoorschijn... maar dat zullen maar weinig plaatsen zijn in het land. En de temperatuur verandert overdag ook maar weinig... en blijft rond 3 graden onder nul schommelen. Er staat daarbij zoals gezegd een koude oosterwind. Die is matig boven land en aan zee vrij krachtig tot krachtig. En Die wind die zorgt er ook voor dat de gevoelstemperatuur... gemiddeld rond min 10 graden ligt. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Maar morgen zondag gaat het in de ochtend vanuit het zuiden sneeuwen. neerslaggebied trekt maar langzaam noordwaarts. En de sneeuw bereikt de noordelijke provincies pas in de avond. In de rest van de in het land dus wat lichte sneeuwval. Er wordt een paar centimeter sneeuw verwacht. En het blijft op de meeste plaatsen overdag vriezen. Ja, NOS, het Radio 1 Journaal. Grote problemen voor de Vira. De hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Loslatende onderdelen, schade aan het onderstel. En dat terwijl de treinen wel uitgebreid zijn getest. Luister naar Marjon Kaper van NS Highspeed. Die trein is blikspunt uh, nieuw, zoals u ook zegt, en hij voldoet uh, erg goed. Uh, we hebben hem getest, ook in winterse omstandigheden, in de sneeuw in Tsjechië en in Oostenrijk in een klimaatkamer. Maar wat je ziet is dat je niet alle omstandigheden die je buiten aantreft kunt uh, simuleren. En dit wat er nu is gebeurd, hebben we in de test, zijn we niet tegengekomen. Op de problemen van de afgelopen dagen was de NS dus niet voorbereid. Nieuwe vira's komen van een bedrijf in Italië. Het bedrijf is inmiddels ook betrokken bij het onderzoek van de huidige problemen met de treinen tussen Amsterdam en Brussel. Dus contact met Italië, met Rob Zoutberg. Rob, um, is Nederland trouwens het enige land dat problemen heeft met dit bedrijf en met de treinen dus van dit bedrijf? Uh, nee Bert, goedemorgen. Gisteravond onderzoek gedaan naar, uh, naar dit bedrijf, dat Ansaldo Breda. bedrijf met 2500 werknemers, vier vestigingen hier in Italië. Als je dan gaat kijken waar heeft uh, Ansaldo Breda problemen gehad de afgelopen jaren in het buitenland, hè? Dat buitenland. In heel veel landen leveren zij treinen, trams en metro's. Dan duikt onmiddellijk het verhaal van Denemarken naar boven. Waar problemen zijn met de IC4 Intercity die ze daar ontwikkeld hebben... Uh, die IC4 die werd gepland voor 2003 om daar oude treinen te vervangen. Maar er zijn allerlei problemen ontstaan uh, daar met de levering en ook met de veiligheid van die treinen. Er waren storingen in computersystemen, motoren, ventilatiesystemen. En het ergste incident is uit november 2011 toen twee van die IC4 treinen stopseinen, uh, uh, rode seinen negeerden, doorreden en uh, dit uh, treinenverkeer met die IC4 moest worden stilgelegd. Grote problemen ook in Los Angeles yeah. waar uh, Ansaldo Breda trams leverde, in Washington waar ze meto's leverden. Je kan één conclusie trekken als je zo rondkijkt. Het bedrijf krijgt overal de grote deals binnen om treinen, metro's en trams te leveren. Maar daarna ontstaan er al snel problemen. Kortom, ze hebben een goed verkooppraatje, maar uiteindelijk is het product deugd dus niet. Hoe kan dat? Wat is er mis? Ja, een probleem van het bedrijf van de afgelopen jaren is wel geweest, want zo staat het bedrijf hier ook in Italië bekend. Een goed bedrijf, goede naam. Uh, hier ook ontwikkelaar van de uh, hoge snelheid uh, in de Citytrein... die gewoon goed bekend staat, maar wel problemen binnen die fabrieken... waar een hoogziekteverzuim uh, is geweest de afgelopen jaren... waar werknemers ja, gewoon onder de maat uh, produceerden... en zie daar ook dan de problemen meteen met de levering van treinstellen. En dat is wel wat, uh, wat het bedrijf parten speelt. Hè, en er wordt nu gezocht in een uh, wijziging in het management daar in de leiding... om die problemen te ondervangen... Ik moet er wel bij zeggen, we hebben sinds gisteren uitgebreid contact met Ansaldo Breda. En ze nemen de problemen die in Nederland zijn wel heel erg serieus. Dat moet je wel bovenop zetten. Ja. Het is een bedrijf wat dus als laatste naam Breda heeft. Betekent dat ook een Nederlandse connectie? Nee, nee, nee. nee, oh. nee, absoluut niet, nee. <laughs> ja, ik werd even geïntrigeerd door Ansaldo <laughs> uh, Breda. En ze gaan ook uh, meedoen met het, met het onderzoek. Komen er allerlei technici naar, uh, naar Nederland toe? Ja, dat is wat ik net zeg. Ze nemen het uiterst serieus wat er gebeurt... He, zitten echt, uh, en als we ze bellen en we zeggen we zijn geïnteresseerd in uw bedrijf... dan zijn ze natuurlijk ook niet gek en dan zeggen ze onmiddellijk... ja, we weten waarom u belt, we weten welke problemen er spelen in uw land. Ze hebben op dit moment 30 van hun werknemers naar Nederland gestuurd. Dus 30 Italianen zijn op dit moment in Nederland om te gaan kijken... welke problemen er liggen. Er staan voor vandaag vier testritten met de Vira gepland. Twee van de treinstellen zullen ook camera's onder het treinstel krijgen... om te kijken wat daar ja. geregistreerd kan worden... Ook nog tien uh, werknemers hier op de vestiging in Pistoia die gaan kijken. Nou, moet allemaal leiden maandag tot een uitgebreid persbericht van ansaldo Breda... waarin zij zelf tekst en uitleg gaan geven over de problemen. Een testweekend dus. Dankjewel Rob om voor je verhaal het bijpraten dus over dat bedrijf in Italië... dat die treinen levert, de Vira-treinen dan het voetbal, want gisteravond was de winterstop officieel voorbij. En PSV mocht aftrappen, maar het beleefde een bijzonder beroerde av uh, avond. Koploper verloor namelijk op eigen veld van Pek met 3-1. En Erik Pieters kreeg rood, en dat nog wel bij zijn rentree. En vervolgens verloor hij compleet zijn zelfbeheersing. Sloeg een ruit aan Diggelen en verwondde zichzelf. Na afloop sprak Jeroen Elshoff erover met de coach Dick Advocaat. Dick, waar heb je het meest over verbaasd vanavond? Dat we eigenlijk geen duel gewonnen hebben. Dat we iedere tweede bal uh, aan de tegenstander uh, lieten. Dat wij eigenlijk niet in de wedstrijd zijn geweest. Omdat een goed verdiend gewonnen heeft. Dan kan je altijd een wedstrijd verliezen. Uh, zelfs van Pek. Ja. Maar de manier waarop is, is toch ontduisterend. Ben je dat met me eens? Ja. is eigenlijk geen wedstrijd geweest. We hebben wel de momentjes gehad om nog op 2-2 te komen. En ook, ook de eerste helft nog wat uh, momenten. Maar pff, we zaten totaal niet in de wedstrijd. En niet één, het was het hele elftal was, was niet aanwezig. Ja, heb je enig idee van een oorzaak? Er is, is gesproken over een trainingskamp ver weg en, en dat soort zaken. Maar... Ja, dat is het makkelijkste. Ga je dat de schuld geven. Onderschatting, ik weet, ik weet niet. Uh, nogmaals, uh, we hebben van de week goed getraind. Uh, en, uh, en vandaag kwamen we alles tekort. Dus uh, waar ligt het dan? Ja, uh, verlies is één, maar je verliest ook nog Erik Pieters. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is een jongen die natuurlijk de acht maanden blessure leed uh, terugkomt. Maar de slijding, ik kon moeilijk aangeven of het een rode kaart was. Uh, ja, verliest een beetje zijn beheersing. En uh, heeft een bloeding aan zijn onderarm. Dus dan moeten we ook kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja, ik vind dat je je hier nog rustig uitdrukt met een beetje zijn beheersing. Want het gedrag was eigenlijk ongelooflijk. Ja, ja dat kunnen we wel weer uh, eruit halen. Maar het belangrijkste is dat, uh, dat we een slechte wedstrijd gespeeld hebben en terecht verloren. En met Pieters, uh, daar zullen we morgen ook over gaan praten. Hij staat een raam kapot, er is heel veel bloed te zien. Uh, hoe is het met hem? Ja, wat ik net zei, dus hij heeft een bloeding aan zijn onderarmen. En meer weten wij ook niet. Dus hij, ligt in hij is in het ziekenhuis, dus dan moeten we even wachten morgen. Dan dus zullen we daar uh, wat uh, uitvoeriger over belichten. Ja, want het zoomt hier een beetje rond dat het misschien een slagadelijke bloeding is. Dat zou uh, heel ernstig zijn. Nou, ik, ben ik ben geen dokter, dat is het enige wat ik gehoord heb over die bloeding aan zijn arm. Ja. Uh, wat ga je daar verder mee doen? Nou, ik, niet, uh, ik kan er niks mee doen. We wacht, wachten morgen wat het is. Maar een straf of uh, even los van, van de wond? Ik kijk nog niet op vooruit lopen. En jubileumjaar uh, beginnen had je je denk ik anders voorgesteld? Nou ja, dat is duidelijk. Ik doe, als je, met alle respect, als Sterren Pek uh, speelt thuis, dan, dan moet je winnen. En je hebt weinig marges, dat geldt voor alle ploegen. Maar dan kan je niet met 3-1 uh, verliezen, dat kan niet. Dikke advocaat op zoek dus naar oorzaken, kansen weer voor de andere clubs. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat vooral over die grote verontwaardiging over het gedrag van de PSV-speler. De KNVB is na de dood van amateurgrensrechter Richard Nieuwenhuizen bezig met nieuw beleid. Campagne wordt gevoerd, zonder respect geen voetbal. En dan dit, Jan Hermen de Bruin is van het Voetbalblad 11. En die twitterde na afloop van de wedstrijd en de uitbarsting van Erik Pieters. KNVB kan dit niet laten lopen, precies dit waanzinnig. Het zinnige gedrag van Pieters moet worden uitgebannen. Lange schorsing. Ja, meneer De Bruin, en dan hoort u uh, dik advocaat. En wat denkt u? Ja, dan? ja dat, is, uh, uh, uh, dat past natuurlijk ook wel bij. Ik bedoel, het is een, uh, uh, een, een coach die ontzettend teleurgesteld is dat hij die wedstrijd verloren heeft. En even ook, ik weet wat hij hiermee aan moet. Dat is een beetje ook natuurlijk de onmerkbaar binnen, binnen de voetballerij. Zoals we dat heel mooi iedere keer zien binnen, binnen de wielrennerij. Binnen dat als er iets gebeurt, dat dat, dat altijd een beetje wordt, wordt vergoed. Maar eh, is het was een heel, een, een heel bizar... Moment. Ja, want het, het moment was. Ja, want hij, hij is, eventjes om het moment te beschrijven: hij uh, krijgt rood, na toch een redelijk forse overtreding. Uh, vervolgens uh, geeft hij een ongelofelijke trap tegen een deur, en vervolgens probeert hij ook een raam aan diggelen te slaan, en dat lukt dus niet. En dat beschreef Jeroen Elshoff ook net, waardoor hij uh, zijn hand uh, behoorlijk verwond. Ja, nou, het lukt wel want hij sloeg met z'n dwars door het glas heen en dat is. Ja, zover ik het kon, kan kon zien, dat zie je ook een beetje op die foto's. En je, je kent die deuren wel bij het stadion. Dus dat is niet, niet gewoon een, een ruitje, maar dat is bijna een soort veiligheidsglas. Het een soort Japanse glas. Het is ook niet van dat bij te houden. Het plat een ongelofelijke klap er doorheen heen gaan. Ja. En we hoorden advocaat, maar hij was niet de enige. Ook uh, de aanvoerder bij PSV, uh, Maak van Bommel. Die zei, ja, je moet ook een beetje bedenken. Die jongen komt terug van blessure leed, Heeft heel lang niet kunnen voetballen. Wel negen maanden is hij uh, aan de kant geweest. Speelt hij weer, wordt hij vanuit. Het veld gestuurd, dus die is een beetje geëmotioneerd. Ja, nou dat zal, dat zal ongetwijfeld wel en er zijn altijd verzachtende omstandigheden. Maar dit is nou bij uitstek het uh, beeld wat de voetballerij niet meer wilde. Uh, en dat het dan gebeurt in de eerste, de beste wedstrijd van het eerste jaar, waarin die, uh, die nieuwe regels zijn aangenomen, dat is eigenlijk ongelooflijk. Aan de andere kant ook het moment voor de KNVB om te laten zien dat ze er serieus mee, mee omgaan. Want natuurlijk, uh, uh, iedereen heeft slechte dagen en er gebeurt altijd wel wat. Maar morgen en overmorgen en, en, en, en vanavond al gaan al die kinderen weer beeld te zien van de speler die uh, drie zit naar binnen komt, een enorme rotschop tegen zo'n deur geeft, later een, een enorm armwond overlaat omdat hij uit woede door een uh, glaswand uh, slaat. Dit is nou net het beeld wat de voetballerij niet meer wil uh, geven als voorbeeld, de onvoetballerij niet meer wil geven als voorbeeld en ik ben ervan overtuigd dat de KNVB heel hard gaat optreden. Dat zullen we zien, want de strafzaak is geloof ik altijd begin van de week. De KVB ja. konden wij in ieder geval nog niet bereiken voor commentaar... maar dat volgende week horen we wel hoe ze hierover denken. Hoe je erover denkt, dat is wel duidelijk. Dankjewel. Jan Hermen de Bruin van het Voetbalblad. Elf dag. dag. Wat gaan we zo doen? Belangrijke verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen morgen. Alle landelijke kopstukken die voeren campagne. Het verkeer dat gaat zonder hindernissen of files. U kunt gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Lance Armstrong, deel 2. Meent hij wat hij zegt? Wanneer spreekt hij de waarheid en wanneer niet? Blijft natuurlijk wel de vraag na dat strak geregisseerde interview... in twee delen op de Amerikaanse televisie. Voor mensen is het moeilijk, maar... Computers die leren iemands emotionele toestand steeds beter inschatten. Wetenschappers werken aan software waardoor apparaten feilloos emoties kunnen herkennen. Op die manier kan de computer bijvoorbeeld ook zien of u liegt bijvoorbeeld over het gebruik van EPO. Was one of those banned substances EPO. Yes. Wat je ziet is dat hij vooral contempt, dat is dan Engels, maar minachting, uh, laat zien tijdens de bekentenis. En dat is iets wat hij niet laat zien bij andere delen, bijvoorbeeld waar, wanneer die uh, nog ligt. Erik Posma, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Tilburg, zit achter een bureau, laptopje erop, en op het scherm speelt een filmpje af van Lance Armstrong. So I just looked up the definition of cheat. Yes de definition of G, Ik zie rode puntjes rond zijn ogen, bij zijn neus, bij zijn mond. Ja, dus uh, wat de computer eerst doet is het lokaliseren van waar het gezicht zit, want dat is voor ons heel makkelijk, maar voor de computer heel moeilijk. Dat zien we aan dat groene uh, kadertje. Vervolgens gaat hij binnen dat gezicht kijken wat zijn nou de zogenaamde facial action units. Dat zijn de bouwstenen van gezichtsexpressies. Die zijn gedefinieerd door een Amerikaans psycholoog. En die out kan die automatisch detecteren. Zag u zelf ook die minachting uh, in zijn ogen? Ja, ik zag dat zelf ook. En ik denk dat de meeste mensen dat wel zien. Alleen geven wij niet Meteen die naam eraan. Wij zijn bijna onbewust van wat wij erin herkennen. Ja, bij u is ook uw vrouw? Ja. Marie Posma. Collega. collega. Vrouw en collega, wat doet u? Ik werk met spraak. Ik heb dus naar zijn stem geluisterd, maar ik heb vooral zijn stem geanalyseerd. Dit is een stukje waar hij met Oprah uh, praat en hij uh, vertelt de waarheid, voor zover we weten. He's one of these people that I have to. Uh... Wat de computer zegt is dat hij in uh, dit fragment een lagere pitch heeft en dat hij langzamer praat, dus tempo verschilt. Ik laat u nog een ander fragment uh, beluisteren. en Dit is een stukje waar we weten dat hij waarschijnlijk niet de waarheid vertelt. There was no um, secret meeting with um, the with the, UCI? the lab director. I didn't make that go away. Wat de computer hiermee meten is een hogere pitch. Dat is uh, een van de tekens die uh, gekoppeld zijn aan uh, misleidende informatie of aan liegen. Dat weten we uit onderzoek. Er is nog een andere eigenschap die volgens onderzoek kenmerkend is voor misleidende spraak. En uh, dat is dat de sprekers uh, vaak trager praten als ze liegen. Maar we horen uiteindelijk uh, in deze twee fragmenten andersom. Dus als uh, Lens Armstrong waarheid vertelt, dan praat hij langzamer. Is dat iets wat u ook zonder computer zou kunnen analyseren? Uh, dit is een verschil van uh, 10 hertz uh, tussen de fragmenten waar hij ligt en waar hij, waar hij het vertelt. Het is dus een uh, subtiel verschil. Maar dat horen wij niet, een verschil van 10 hertz? Uh, ik hoor het wel, ik weet niet of iedereen het hoort. Oké, okay, doet u eens een verschil van 10 hertz? Uh, zo'n uitspraak en zo'n zo uitspraak. Ik ga een uh, testen doen, want uw man staat nog naast u. Ja. Uh, zegt u eens uh, één ding wat uh, waar is wat u vandaag gedaan heeft en één ding wat niet waar is? Ik heb vandaag een cadeautje voor haar gekocht. Ik heb vandaag geen cadeautje voor haar gekocht. Wat denkt u? Heeft hij een cadeautje voor u gekocht vandaag? Nou, op basis van uh, spraak zou ik moeten concluderen dat hij voor mij wel een cadeautje heeft gekocht. Klopt dat? Nee, dat is niet juist helaas. Maar ik ga het nog wel doen. <lacht> ja, dat zou ik ook ah. maar doen. Ja, had de computer dit wel geweten, denkt u? Nee, eigenlijk kunnen we op uh, basis van uh, uh, de spraakopnames niet concluderen of iemand liegt of wa de waarheid vertelt. We kunnen pas achteraf een computerprogramma bouwen die... Uh, ons enigszins uh, uh, wat informatie kan geven. Nog even terug naar uw man, Erik Posma. Wat, waar droomt u van? Waar zou dit uh, toe moeten leiden? Als u iets wil opzoeken op de computer, bijvoorbeeld op Google... en hij geeft niet het gewenste resultaat... dan kan de computer aan uw gezicht zien of u daar blij mee bent of niet. En dat is waar de meerwaarde in zit voor de toekomst. Erik Posma en zijn vrouw Marie Posma waren dat. In gesprek met altijd de waarheidsprekende Nick Wouters. Nou, op nos.nl kunt u natuurlijk zien waar er vandaag geschaatst kan worden. Er zijn heel veel natuurijsbanen open, meestal ondergelopen weilanden. Toertochten zijn er trouwens nog niet uitgeschreven. Jeroen de Jager is in Friesland, in Hennewald. Want er ligt wel ijs, uh, Jeroen, en dat is een dilemma. Dat is een groot dilemma. Mag hier nou wel of niet een schaatstocht gehouden worden? We staan hier in de kou, want de, wind, de oostenwind is komen opzetten... Het heeft maar drie graden gevroren, maar het voelt als min 16. En we staan op het ijs met uh, Arige Veldboom van de plaatselijke ijsvereniging. U wilde iets organiseren, maar het mocht niet. Van de KNSB niet en van de Friese IJsbond niet. En u wilde eigenlijk wel? Ja, we hadden het helemaal voorbereid. We hadden alle voorzieningen getroffen. De, uh, de Kluunbrug gebouwd en uh, ja, de, de aanvoerroutes voor al het uh, verkeer. Het is een ondergelopen polder, hè? even voor de duidelijkheid. Het is niet heel diep hier. Misschien moeten we even ondertussen ook gaan prikken. Nee, nee, nee. Je kunt hier zien ik, uh, waar ik hier nu. prik... kom nu op, dus, hè? Oké. Okay. Nee, nee, maar het, uh, we hebben gisteren een vergadering gehad. En uh, vooral toen we gehoord hebben: jongens, het kan echt niet doorgaan. En er waren een paar redenen voor. En het ijs is niet voldoende aangegroeid. We hadden iedere keer verwacht. Bij de Bond? Uh, de Provinciale Friese ja. Ijswegencentrale. Die controleert dat. En die hebben uh, het gemeten. Op meerdere plekken hadden we 10, 9 of 8 centimeter. Maar op een aantal plekken 6,5, 7. Nou, dat is te weinig, hebben ze gezegd. En dan kun je zeggen, ja, het groeit nog aan, maar het, dat valt tegen. En vannacht was het weer 2, 3 graden. Terwijl er 7, 8 voorspeld was. Ja, ik neem het die we weermannen niet kwalijk. Maar is nou het probleem de ijsdikte of het feit dat er heel veel mensen... want dit zou dan de enige toertocht zijn geweest... dat er heel veel mensen op af zouden zijn gekomen? Kijk, op deze ijsdikte kun je makkelijk schaatsen. We hadden gisteren ook meer dan duizend mensen. Maar je kunt, als je een toertocht organiseert... wel verwachten dat er, ja, vele duizenden... Tienduizend. Ja, dat weet, dat weet ik niet. Maar wij hadden het heel goed geregeld met een heel verkeerscirculatieplan. Met matrixborden op de Rijksweg. Dat als het te veel en te vol was, dat we ze gelijk alle mensen doorsturen. En uh, nu moet ik dus ook iedere keer in de pers zeggen. En dat zeg ik dus nu nog een keer: kom niet naar Enemwouden. Want als er te veel komen, wordt het een chaos. Terwijl er een prachtige ijslaag ligt. Ja, maar ja, dat is het probleem. Dat er nu dus alleen hier, of ja, nog een paar plekken in Friesland... mooi geschaadst kan worden. Terwijl in de rest van Holland sneeuw en slecht ijs is. Maar als die toertocht wel was doorgegaan... had u een prima circulatie, verkeerscirculatieplan gehad. En had u op het moment dat er te veel mensen waren gekomen... de boel tegen kunnen houden. Dat kan nu niet. Nee, dat is het probleem. Uh, als je iets organiseert, zijn ze bang dat het uit de hand loopt. Maar ik weet zeker, als je niet iets organiseert en er komt die grote toeloop, dan weet je zeker dat het uit de hand loopt. Ja. Nou, we staan nu een beetje in het midden van de plas. Laten we eens even prikken. Oh, het kraakt hier, hè? Maar... Ja, ja, ja. Maar, die maar die dat wordt... Niet bang zijn. Ja. Nee, oké. Okay, okay. ah, ik kom er hier niet eens doorheen. Zo. Maar de, uh, kijk, hier gaat het ook niet om. De dikste plekken van... De... Ja, hier kom je er inderdaad niet doorheen. Dus dit ja, is zo... ik. Ja, nu ben ik, oh, ik Oké, okay, ja. nou, hier heb ik... Ja, 9 centimeter. 9 centimeter. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Dus kom niet naar Ernewald. <laughs> nee, dat is het bericht. Ja, oké. Okay. 9 centimeter ijs. Jeroen, hij leeft nog. Dan hebben we nieuws uit Duitsland. Een nek aan nek race in de Duitse deelstaat Neder-Saxen... waar morgen verkiezingen zijn. Neder-Saxen, grens aan het noorden van Nederland... zijn de laatste verkiezingen voordat de landelijke campagne... voor de bondsdag begint, want daar zijn de verkiezingen in september. Alle redenen dus voor de landelijke kopstukken... om hun partij in de provincie te steunen. Ongeveer 2000 enthousiaste aanhangers van de CDU... ontvangen hun politieke helden... Eerst premier McAllister, die hoopt dat hij herkozen wordt hier... als premier van neder -Saxe. En Angela Merkel, die hier helemaal geen kandidaat is natuurlijk... maar die wel zeven keer in twee weken tijd komt helpen met campagnevoeren. Maar voor wie komt u nou eigenlijk, vragen we hier aan een paar mensen. Ja, voor de bundeskanzlerin natuurlijk. Want we hier voor ooit... Uh, eindelijk maar die mogelijkheid hebben een bundeskanzlerin te zien. En ik denk dat het ganz interessant wordt. Om te horen wat ze zo te erzählen had. Wanneer zijn ze heute gekomen? Voor Angela Merkel... Wat houden ze van de bundeskanzlerin? Ik mag ze zeer graag en ik bewundere ze dat ze zich in deze Männerwelt zo so toll terecht vindt. Ja, allemaal voor Merkel. De man zegt dat hij het bijzonder vindt dat ze hier komt. Dat we haar hier ter plaatse nou, kunnen zien. En de vrouw naast hem vindt haar vooral goed als sterke vrouw. Iemand die zich goed staande weet te houden in de mannenwereld. En na de speech van de regionale kandidaat mag Merkel de zaal ongeveer een half uur toespreken... Ze präsentiert zich ook in de provincie als de vrouw, die Duitsland veilig door de crisis loodst. We hätten die internationale Finanz- en Wirtschaftskrise niet zo goed bewältigt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Betriebsräte und Unternehmensführungen niet ganz eng miteinander zusammengearbeitet hätten. We waren niet zo goed door de crisis gekomen als we niet zo goed samen zouden werken... met de regering en de werkgevers en met de vakbonden. Met andere woorden, Merkel is de aanvoerster van een soort nationaal verbond... dat eendrachtig de crisis te lijf gaat... en daar kan geen liberaal en geen sociaaldemocraat een spel tussen krijgen. En dat vindt ook professor Niedermeyer, politicoloog aan de Vrije Universiteit in Berlijn... die ons bijpraat over de populariteit van Merkel. Ze is ja maar als moeder der nation bezeichend worden. Dat is gar niet zo so falsch. In de ogen der mensen. Weil ze is iemand. bij die. de Deutschen. niet alle natuurlijk, maar. zeer viele, aufgehoben. Ze is een soort. Moeder der Nation. de moeder des vaderlands. En de mensen voelen zich veilig bij haar. Zij regelt het wel. Zij zorgt voor ons. Dus het is niet ondanks de eurocrisis. maar door de eurocrisis. mensen vinden dat zij. de Duitse belangen goed verdedigt. En dat is ook de reden dat. Merkel zich zo vaak laat zien in deze campagne. Haar populariteit kan de partijgenoten in de regio helpen en het is eigen belang. Het is de laatste kans om haar partij een positieve kant op te sturen voordat de landelijke campagnes beginnen. Diegenen die deze waal winnen, voelen zich bestraakt, hebben deswegen een grotere motivatie ook dan. De winnaars zullen zich gemotiveerd voelen, zegt Niedermeyer. Die krijgen de wind nu in de rug, terwijl de aanhangers van partijen die in zo'n deelstaat dramatisch verliezen, die hebben misschien wel helemaal geen zin meer om campagne te voeren. In de grote hal in Hildesheim, daar werkt het. De mensen zijn enthousiast. Maar of de steun van Merkel genoeg is om haar partij hier in neder saxe aan de macht te houden, dat weten we zondagavond pas. Also, ik vind die macht dat met der zogenaamde strategische gelassenheid, die jeder ondernemer ook braucht en ook politica. Kijk, weet je, zegt een man die slim over de rand van zijn brilletje kijkt. Ze is net als een goede ondernemer. Ze heeft een soort strategische gelatenheid. Ze werkt wel hard, maar ze weet ook dat ze niet kan toveren. Maar de kiezers die zijn slim genoeg om zelf een keuze te maken. Die velen uh, zelfs helle genoeg in het zijn om zichzelf te entscheiden. Bijdrage was van onze correspondent Wouter Meijer. Het NOS Radio In journaal Mediaoverzicht. Katrien. Goedemorgen. Als u gisterochtend naar ons heeft geluisterd... dan herinnert u zich vast verslaggever Mark Robin Visser. Die was op het ijs in Ankerveen. De ijsmeester David Pos is inmiddels weer opgedroogd... en wereldberoemd in Nederland. Bij Paul en Witteman zei hij gisteren dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. We staan vanochtend in Ankerveen bij het ijsclubgebouw En uh, even te praten met elkaar. Ja, hoe zou het nou zijn? Ik zei, ja, gisteren vier. Dan is het nou vijf. Er is een centimeter bij. Ik zeg, maar dan kunnen we er makkelijk met drie overheen. Dus ik heel zelfverzekerd. En uh, dat ging niet goed. Vanochtend staat IJsmeester Pos nog pontificaal op de voorpagina van de Telegraaf. Bij een bord waarop uh, schaatsliefhebbers erop wordt gewezen... dat schaatsen op de Ankeveese plassen er nog niet in zit. Geld voor ouderenzorg gaat naar managers, kopt het AD. Extra geld dat de regering heeft uitgetrokken voor ouderenzorg... wordt door zorginstellingen besteed aan extra leidinggevende... managerscursussen en softwareprogramma's. Het kabinet trok vorig jaar 370 miljoen euro uit... om meer handen aan bedden van ouderen te krijgen. Vakbond Abva en FNV peilde onder de leden... wat er tot op heden is gebeurd met het geld. Die geven in meerderheid aan dat de werkdruk niet is afgenomen. Ze horen nog altijd dat er eerder moet worden bezuinigd... dan dat ze er nieuwe collega's bij krijgen, aldus het AD. De Telegraaf schrijft dat de gemeente Amsterdam af wil van ambtenaren... die lid zijn van motorclubs als Hells Angels en Satudara. Ze moeten van de gemeente hun lidmaatschap van de club opgeven... anders dreigt een ontslagprocedure. Directe aanleiding voor de nieuwe aanpak is een ambtenaar van de Hells Angels... die begin deze maand werd veroordeeld voor het plaatsen van een handgranaat onder een auto... Hoeveel health angels en leden van Sartudara bij de gemeente Amsterdam werken, dat is niet bekend. Maar tegen tenminste drie loopt een onderzoek. Staatssecretaris Jet Bussenmaker houdt in Trouw een pleidooi voor het leenstelsel voor studenten. Bussenmaker wil de basisbeurs afschaffen en omzetten in een lening. De mate waarin die terugbetaald moet worden hangt af van het inkomen dat de afgestuurde student gaat verdienen. Bussenmaker zegt het redelijk te vinden van studenten te vragen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Volgens haar moeten we af van leenangst. Als wij steeds maar zeggen dat die leningen een blok aan je been zijn, dan ontstaat de angst vanzelf. Al dus de staatssecretaris in Dagblad Trouw. Of het leenstelsel er ook daadwerkelijk komt... dat hangt af van de steun van GroenLinks en D66 in de Eerste Kamer. Het tweede deel van het opera-interview met Lance Armstrong... doet minder stof opwaai dan het eerste van gisteren. Oudredder en wielercommentator Danny Nelissen noemt op Twitter... het interview emotieloos en oppervlakkig. Geen traan bij Armstrong en ik ga geen traan om hem laten, zegt Nelissen. Ook van de Nieuw-Zeelandse wielrenner Craig Henderson... is het boek Armstrong nu gesloten. Hij hoopt dat de huidige generatie niet wordt aangekeken... op de fouten van de vorige. The young talent doesn't deserve to suffer... ...from other people's mistakes. Please believe the sport has changed. It's a beautiful sport. We move on. Allemaal in de ochtendbladen. Straks al Yes or no? Did you ever take banned substances... ...to enhance your cycling performance? Yes. Oh, okay. oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Ja, de, ijs erdoor. de ijsmeester is er doorheen gezakt. And it's my fault. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Maar u dit... bent helemaal nat tot aan het middel, hè? Ja, ja. ja. ja en ja. denkt u nou dat dat vanzelf weer opdroogt? And they have every right to feel betrayed. Ja, dit is niet normaal. Ik had dit niet verwacht. Yes or no? Yes. Je zoekt een ijs. Nee, ik, ik ben zelf heel erg geschrokken, ja. Radio 1. It's just this perfect story. Yes. And it wasn't true. Ja, ik kan wel andere broeken doen, maar dit droogt vanzelf op. Het nieuws van alle kanten.